Landleven. Een hoorspel in zeven afleveringen, geschreven door Frank Hertsen en Dick Walda. Vandaag het eerste deel. Daar, die pracht van een lichtbokstal daar, dat is de grote boerderij van de Ozingaars. En daar ligt in mijn moed de boerderij van de familie Govers. Flink stuk krapper. Even kijken naar het ijs hier. Wedden dat de steden toch doorgaat. Fijn voor de Govers. Die rijdt hem uit, let op mijn woorden. de werkt zich kapot, maar er wordt niet voor zijn vlijt beloond, maar gestraft. Zo so de ju, Ik help hem wel eens een uurtje voor de grijpstuiver, maar ik ben niemands knecht, houd daar goed rekening mee. Ik trek keurig AOW. Maar een mens moet er vandaag de dag een centje zwart bij verdienen. Ja, ik, ik hoor sop slecht. Het komt omdat ik lang geleden met mijn kop klem heb gezeten tussen brekend hout. Daarom ben ik niet zo'n beste in de valvare. Nee. Dou. Dou. Present, meneer de dirigent? Weet jij waar hij er zit? Waarom is hij op de reptiie? Heer de gover zit thuis vanzelf. Ja, thuis, wat krijgen we nou? Mag hij niet weg van zijn moeder? Leuk, leuk, leuk hoor. Hij heeft zijn zus en zijn op bezoek. Die gaan naar de wintersport. En die is Frank. Die blijft logeren op de boerderij. Nou, en daarom kon Hinder niet vanavond. mooi is dat. Dat weet ik nog zo net niet. Frank is een stadsjongen, die is niks gewend. En hij hebben een hond ook, die wil hij meenemen. Maar dat kan niet, dat wil Hinder niet. Slecht voor de koeien, zegt hij. Nou, ruzie dus. Daar houden we me niet mee bezig. Nou, goed, dat doen we vanavond, maar zonder Hinder. Mannen, opgelet op de vierde tel. Eén, twee, Drie. Over. Ah. In de Hozen. Ozinga. Ah. Jij hebt daar een beste koelman. Klopt. En? Daar oh, heb ik wel belangstelling voor. Spijt me, Ozinga. Niks voor jou. Kom nou toch, man. Ik verkoop niet aan jou, Ozinga. Dat wist je en dat weet je niet aan jou. Maar ik weet er waarom niet. Weet je heel goed, Ozinga. Jij weet verdomde goed waarom ik er geen trek in heb aan jou te verkopen. Je kent toch de Bijbel, is er niet hidden? Ja, die ken ik, ja. Maar daar staat niks in over koeien verkopen. Wel over vergiffenis, Hidde. Nou. maar goed, als je niet wil, nee. Dag, Ozinga. In de goofers. Ja, de Vos? Ik is straks in de gouden eruit. Ik heb nieuws. Jo, ja, is goed. Ik heb met de bank gepraat, hidden. En? Nou, erg happig zijn ze niet. Je hypotheek bij de bank staat, even kijken, hier, ruim 145.000. Ja, wat krijgen we nou, alsof ik dat niet weet. Ja, rustig nou. Je wou een lening van 45.000. Ja, dat is wat er nog staat bij de veevoerderfabriek. Mm -hmm. En ze wilden het bekijken, Nou, moeten ze niet gaan terugkrabbelen. Ze, ze hebben je bedrijf doorgelicht en je bedrijfsresultaten vallen tegen. Wat? Nee, zeggen ze. Immer moet niet rendabel komen, nou de Vos. Jij weet wel beter. Je kan de natuur nou eenmaal niet naar je hand zetten. Ja, die banklui denken er anders over. Maar lenen tegen een hogere rente gaat niet door doorhidden. Potverdomme. Bezwaar ja, ja, ja. ja, als ik er, eh, als ik erbij kom. Hallo, Douw. Er kan, eh, de kan zeker geen jonkie af. Voor een oudje zoals jij, altijd, Douw. Oh. Mag ik nog een jongen? Komt aan. Kovos, hm? telefoon voor je. Oh, uh, ik ben zo terug. hè? Mm -hmm. Moeilijkheden, de vos? Wat bedoel je, touw? Nou, met de, met de boerderij, met, met iemand moet. Geen moeilijkheden, touw. Nou, nou ja, ja ik, ik zeg niks verder. Touw kan ze kiezen door elkaar houden. Uh, er zit nogal zwaar hè, bij de welvaart. Oh, je bedoelt uh, schulden. Mm -hmm. Maar praat er niet over touw. Nou, alsjeblieft, oké, jongen. je wel. Proost. Over mijn lijken de vos, ik zeg niks. Proost. Ja, met uh, Hidde? Hidde, met Anne. Ah. Blij dat ik je tref. Ik, uh, er is iets gebeurd. Wat bedoel je? Met uh, moeder? Nee, niet met je moeder. Ook niet met Frank. Met de beesten? Je zus en je zwager hebben een ongeluk gehad, Hidde. Ik zou naar huis komen als het jou was. Een ongeluk? Wat voor ongeluk? Ja, ik vertel het je wel als je hier bent, Hidde. Het is een beetje moeilijk door de telefoon. Goed, goed, goed. ik uh, kom eraan. Waar is uh, moeder nu? Die zit thuis. Ze is erg overstuur. Laat ze zich maar rustig houden. Ik ben er uh, in vijf minuten. Ja. gelukkig. Ik uh, moet naar huis. Er is uh, wat gebeurd. Je ziet lijk wit, Hidde. Wat is er? Mijn moeder. Een ongeluk. Met je moeder? Mijn zuster. Handel jij de zaken hier af, Touw? Ik heb geen tijd meer. Kom voor mekaar ridden. Ik kom straks nog naar de boerderij. Ja. Eh, uh, De hand! Moeder! Ik. ik durf het je niet zelf te zeggen. Doe de telefoon, jongen. Bouw je een Ze hebben een ongeluk gehad. Maar hoe? Waar? Ze zeiden door de telefoon: de politie. Echt in Duitsland. Het, het is ernstig. Ik, ik weet het niet precies. Oh, helemaal wat moeten we nou? Hoe ernstig, moeder? Toehou! Ze zijn dood, heden. Oh. Oh. Luister eens even, jonkie. Hé, hey, touw. Wat is er? Je kijkt zo. Hidde heeft me gevraagd, jong. Hij, eh, er is iets gebeurd. Met wie? Wat? Nou, zeg dan wat, touw. Niet met Hidde, en ook niet bij Govers. Met je ouders. Mijn ouders? Wat is er met mijn ouders? Je moet je maar op het ergste voorbereiden, jongen. Zie je? Ze hebben een ongeluk gehad. Ik het. Is het erg? Ja, ik, ik, geloof, ik, ik geloof dat ze niet meer. Nee. Rustig maar, Jonkie. Rustig maar, Jonkie. Riddelen, uh, trouwens, zei dat er iets gebeurd was. Het spijt was, me ik... verschrikkelijk, jongen. Oh, Frank. Het is zo erg. Ze zijn er niet meer, Frank. Allebei? Hoe, hoe, hoe, hoe kan dat nou, Riddelen? Uh, sliepen? Ze, ze zeggen dat ze geslipt zijn, Frank. Ze waren meteen. Nee. Even... Nee. Dat kan toch niet? Hoe moet dat nou? Kalm, jongen, kalm. Kom maar hier. Kom nou maar even bij oma zitten. Goeie god, hoe moet ons er nou gebeuren? Maak het nou niet erger, moe. Frank, huil nou maar niet. Het, uh, het komt allemaal wel goed. Ik ben even, even buiten. Blijven jullie nou maar rustig? Oh. Fuck! Is er? Waar ga je naartoe? Heden! Hoor je dat? Hoor je dat? Nou staat Hiddel ook al overdag op dat ding van hem te toeten. Het is toch God geklaagd? Wat kan jou dat nou schelen, vader? Alles. Zoiets doet de christenmens niet. Die bid. Ja, het zijn onze buren, Wiebe. Govers heeft het toch al niet gemakkelijk. En dan zoiets twee mensen op slag dood. Nou, daarom juist. Juist daarom, geitske. Jij, jij vindt altijd wel iets om hidden naar beneden te halen, vader. Hou jij je mond, Eelco? Mijn mond houden? Vader, wat krijgen we nou? Sinds wanneer mag ik mijn mening niet meer geven? Ja, rustig nou maar, Eelco. Je vader bedoelt het niet zo. Dan moet hij zeggen wat hij wel bedoelt. Ik zou bij God niet weten wat ik zou doen als mij zoiets zou overkomen. Laat Gods naam er Eelco. Je, je gebruikt hem toch zelf ook, vader? Ik zei, we zijn toch buren? Ja, o, zee, ga hier. Oh, Johan ben jij ja. Nou, zeg het maar. Dus Rijkswaterstaat staat er klaar mee? Ja, ik wil die tekeningen graag zien. Oh, dat kan? Nee, niet officieel uiteraard. Voor het melken past het me wel, ja. Goed, goed, ik zie je. Nou, ze maken wel haast met die weg. Buren, zei ik. Klaar ben je met zulke buren. En toch moeten we ze helpen. Nou, Govers, die zoekt het zelf maar uit. Ja, we kunnen vrouw Govers toch niet... Ja, we kunnen er toch niet zomaar aan... de Ik hou je op. niet tegen, Geidske. Ga er maar troosten. Vader, kunt u mij nou uitleggen... ...waarom u altijd zo op uw buurman afgeeft? Is niet normaal. Wat heeft hij u eigenlijk gedaan? Nou, daar heb jij helemaal niks mee te maken, Eelko. Helemaal niks. Ja, rustig, rustig. Ruzie is niet nodig. Ik vraag toch iets normaals? Al die schelden en kleineren, waarom? Dat gaat je niet aan. Nee, blijkbaar niet. Nou, dat moet er wel een groot geheim zijn. ze levensdagen mee goed tussen Ozinga en Hidde. Die Ozinga heeft een heel gemeen spelletje met Hiddes moeder gespeeld. Uh, ja, het fijne weet ik er niet van, maar het was bar en boos. Ja, <laughs> nee, nee, die brave vrouw Ozinga weet van niks. Die staat er buiten. Maar Ozinga, de oude Ozinga, dat is een stiekeme boosdoener slecht mens, schijnheilig ook. oude Link van de kerk, waar haal je het lef aan tegenover onze lieve heer daarboven? Mij wil die ook een kunstje flikken, onderlaatst. Maar ik zeg, touw na je geen oor aan Ozinga. <laughs> zo is dat. Dat zie je toch? Ja, maar waarom die haast? Frank komt hier wonen. Wat? Ja. Wat moet zo'n knaap van 16, een, een stadsjongen hier op de boerderij? Waar moet die dan nemen? Maar mensen, jij, jij kan toch op jouw leeftijd... Het is mijn kleinzoon Hidde en jouw neef. Ja, dat, dat, dat, dat weet ik ook, maar, maar heb ik hier dan niks te zeggen? Frank komt hier wonen, punt uit. Punt uit? Ja, hier, pak eens aan. Als jij die man nou even in de keuken beneden zet, hè? Frank hier. Soms begrijp ik niet meer waar we nou eigenlijk mee bezig zijn. Nou, nou ja. Ze moet het zelf maar weten. Ach ja, je kan dat jong toch ook niet van hot naar heer sturen? Zit jij alweer met je poten aan de eieren? Ik heb... Eentje maar, Hidde. Dat is goed voor een oud mens. Gewoon rauw uitslurpen Voor de bloeddruk, weet je wel. Maar niet voor de mijne touw. En helemaal niet voor die van, uh, van Moe. Je weet toch dat ze er een hekel aan heeft. Van jou mocht het zo af en toe. Jawel, jawel, jawel. Maar, maar doe het dan zo dat ik het niet zie. Hè? Dan hoef ik ook niet te liegen tegen Moe. Goed, doe ik het voortaan stiekem. Was er iets? Ja. Mm. Ook een... Uh, ook een slokkie, Hidde? Nee, nee, nee, nee, bedankt. Luister eens, Touw. Touw, luister. Moe. Moe wil die jongen... wil Frank op de boerderij halen. Mooi. Breng wat leven in de brouwerij. Maar hij kan niks. Dan we het hem toch. Ja, Nou, ja, ik... Ik praat het wel uit haar hoofd. Uh, wanneer is de begrafenis? Donderdag. Donderdag? Maar dan, dat is pech voor je heden. Nou ja, volgend jaar is er weer een elfstedentocht, Of het jaar daarop, ik, ik weet het niet. Nou, uh, jij zult op de boerderij moeten passen, hè? Ja, uh, dat, dat, dat doe ik. Natuurlijk. We zijn, we zijn zo snel mogelijk terug. Jullie wel, ja. Waar is hij nou? Wie? Frankie. Oh, uh, bij Anna. Kennis maken. Frankie bij Anna Keveling? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, <laughs> Wat nou weer ai, ai, ai, ai, wat bedoel je touw? Ik? Ik bedoel niks. Helemaal niks. Maar Anna... Nou oh, ja, laat me zitten. Touw zegt niks. vreselijk Frank. U heeft vaak met ze gepraat. En nou... Maar je hebt hidden, Frank. Ja, maar daar heb ik mijn ouders niet mee terug. Hij is uit het goede hout gesneden. Bent u verliefd op hem? Ik? Hoe kom je daarbij? Ik mag hem, ja. U bent niet getrouwd? Geweest. Maar we pasten niet zo erg bij elkaar. We zien elkaar nog wel eens. Als in de buurt is. Dus u heeft nou niemand? Nee. Ik ook niet. Goeie god, Frank. Je hebt je vrienden. Hidde, je oma. En mijn ouders. Ineens. Het zal nog wel een tijdje duren voor je over je verdriet heen bent. Maar ik hoor toch niet op een boerderij? Als het je te moeilijk wordt, dan kom je gewoon hier bij mij. Wonen? <laughs> nee, zo bedoelde ik het niet. Gewoon, om even te praten. Mag dat? Natuurlijk mag dat. We zijn toch buren? Ja. Nu wel. Voorlopig. Zo is dat. En ik heb gehoord dat je goed kunt tekenen. Dat gaat wel. Nou, misschien heb ik af en toe wel een klusje voor je. Echt? Ja, ik zit tot over mijn oren in de opdrachten. Folders, affiches. Pas nog een nieuw tijdschrift erbij. Te gek. Dat zou ik best willen. Doen we. Donderdag is de begrafenis. Donderdag, ja. Ja. Ze zijn al naar Heerenveen gebracht. Ik zal aan je denken. Bedankt. is het voor de jongen, die Frank, zo wit als een vadoek. Nee, komt nooit meer goed. En met de winter is het ook al niks. De hele natuur is compleet in de war. Nat, nat. Moeilijk werk hoor. Maar ja, een vliegende kraai vangt altijd al wat moet je rekenen. Een mens wordt wel gedwongen vandaag de dag een centje zwart bij te verdienen, hè? Wij kleine mensen, simpele boertjes, wij worden gestraft voor onze vlijt. Neem nou Hidde, die maakt dagen van 12, 13 uur. En dat verdient nog minder dan Joekes in de melkfabriek. En die werkt maar 7 uur en een kwartier. Hier is naar de begrafenis? Ja, wat had u dan gedacht? Bedje, 108, lijkt me niet zo pinter vandaag. Mm. Die moeten we in de gaten houden, Eelco. De koffie staat achter. Straks, nee? ja. vrouw, nu geen tijd. Oh. Zondag ben ik er niet. Zo? Oh, en waarom niet? Nou, ik ga uit. Meneer nee. gaat uit? Ja, met Famke. Famke van Zalingen. Van Zalingen? Als wij de gast? Maar dat is geen boer. Nou, hij heeft zo'n zestig paarden. Hoe ben je aan gekomen? Op de cursus. Ze is heel goed met de computer. Ja, maar die computers niet allemaal goed voor zijn, hè? Nou, daarvoor bijvoorbeeld. Die uh, Fanke. als dat nou wat wordt tussen jullie. Kan die dan gemist worden op het bedrijf? Oh, wat wordt, het wat... Het is nu niks. Ik ga alleen maar met haar uit. heel Eelco. Ja, stadslui zijn het. Nou. Die zitten meer in Wassenaar en zo dan op het bedrijf. Geld verdienen. Dat is het enige wat telt. Oh, Daar zijn we hier anders ook niet vies van, vader. Met koeien, jongen. Ja, met beste koeien. Niet met van die, van die tochtige renpaarden. Het brood wordt hier eerlijk verdiend. We halen het uit de aarde. Ja, en de paarden die rennen erop. Ja, ja, ja, ja, het is uh, goed. De, de koffie wordt koud. Ja. Nou, we komen eraan. Oh, daar is hij eindelijk. Ja, nou, er zal tijd worden. Hé, hey, Frank, daar ben je. Ja, ja, het zal wel wennen, denk ik. Tuurlijk, jongen. Nou, help je wel. Dat is aardig van je. Mag je met cd spelen, Draag? Hé, hey, Frank. Je bent laat? Ja, er was een file. Allermachtig. Mo moet, moet dat allemaal de zolder op? En wat is dat? Ja dat is nou Gabber oom Hidde, dat is mijn hond. Hier, even eens op de handen. Je moet goed luisteren jongen, dat beest, komt het huis niet binnen. Gabber? Ja maar die is binnen gewend. Dat, dat kan wel zijn, maar ik wil geen hond in mijn huis. Hij kan in de schuur. Maar, ja oma. Je hebt de hele zolder Frank. Hidde heeft gelijk, honden horen niet in huis. In de schuur, verdomme, als ik dat geweten had. Je weet het nu, ik zie je straks wel. Oké. Okay. Nou, sjouwen maar touw. Neem dat zelf aan die surfplak maar. Of die uh, plunjezak. Zit erin? Geen touw. Dat is voor het scootsjesielen. Oh, oh, dat is het goed. Hé, hey, zie jij wat ik zie, Ilko? Ja. Ja, dat is een, notaris, een auto. Ja. Maar wat moet die bij Anna Keverling? Misschien heeft Anna een herfenis gekregen, vader? Nee. Nee. Volgens mij zit die achter de grond aan van Anna. Nou en? Wat moet de notaris met dat land? Tja, jagers hebben nooit genoeg. <laughs> ja. Ik denk dat ik dat mens ook maar eens met een bezoek voor Nou, of ze dat een eer vindt. Notaris, wat kan ik voor u doen? We gaan, Axel, voor jou. hè? Niks te notarissen. Mag ik even binnenkomen? Ja, komt u binnen. U weet de weg. U weet ik, ja. Maar. Een plezierig bericht heb ik helaas niet. Oh nee? Nou, dan kunt u beter weg gaan, notaris. Hm. Ik voel hem, Anna. Weet jij wat dit zijn? Die dingen? Klemmen? Dat weet u toch ook? Precies. Vanmorgen vroeg gevonden in mijn bos. Jij weet hier niks van, Anna. Ik weet wat klemmen zijn. En jij weet niet hoe die in mijn bos komen? Hoe zou ik dat moeten weten? Zat er wat in? In mijn bos, Anna, naast het zwarte weggetje... Kom ik daar... nooit. Volgens mij zijn ze net gezet. Ja, die beesten die sterven op een afschuwelijke manier. En wat dacht u van een aangeschoten ree, notaris? Met een pond havel uit een van uw geweren. Daar hebben we het nu niet over, Anna. En dat gebeurt mij niet. En vorig jaar oktober dan? Toen ik, ik dacht langs... dat de burgemeester een ervaren jager was. Verdomme, notaris. Het beestje heeft zich twee dagen door uw bos gesleept. Ah, ja, ja, ja, ja, goed. Maar... maar... Van die klemmen weet jij niks? Nee, ik weet niets van klemmen en ik weet niets van stropen. Ik hou me bij mijn werk. Nou ja, dan, eh, dan zoek ik wel verder. En eh, ja, nou ik hier eigenlijk eh, toch ben, kunnen we eens praten over die grond van je, Anna? Dat begreep ik al, notaris. En? Mijn grond is niet te koop. Nou, ik heb je toch een alleszins redelijk bot gedaan, hè? Dat zou ik niemand ontkennen. Verkoop je soms aan een ander? Wat bedoel je, Axel? Ja, uh, luister, aan. Ik, uh, ik ben bereid, maar dat is mijn uiterste bot... ...tot 170.000 te gaan. Het spijt me, notaris, er wordt niet verkocht. Nou, denk er nog maar eens over na. Hè? Ik laat u even uit. Ik heb het razend druk. Uh, 170.000? Deze kant op, notaris... Met uh, met govers. Met de ba? Wat? Wat? Hey. Ik versta je niet. Met wie? Nou, uh, wacht even. Frank! Frank! Het verdomme die muziek is wel zachter. Ik kan niet me telefoneren. Frank! Je zit nu al Ja! Het verdomme, die rotmuziek is wel zachter. Ja, daar, daar ben ik weer. Met de vos hier. Oh, oh, ben jij het. Ja, je bent nog niet in de bank geweest, dit, hè? Nee, nee, die kunnen van mij de pestbokken krijgen. Ja, begrijp ik, maar je moet wel, man. Als het je die deurwater op je dak stuurt, dan ben je nog verder van huis. Ja, ja, maar uh, wat, wat moeten we dan doen? Ze lenen wel, maar alleen als het bedrijf in hun ogen rendabel is. Nou, oh. zullen we daar uh, vanmiddag dan maar over praten? Goed. Oké. Okay. Drie uur? Oké. Okay. In mijn kantoor, hè? Oké, okay, ja. Tot kijk. Tot ziens. Maar, maar wat doen we eraan? Ja, luister Hidde, de bank heeft geen consideratie met je. Ach, kom nou, De Vos, ze kennen me toch. 45.000, dat, dat moet toch kunnen? Ja, ja, dat lijkt mij ook, maar zij stellen dat je bedrijf niet al te rendabel is. Ze willen het nog eens goed doorlichten. Doorlichten? Mm -hmm. Ja, je kunt een uh, tweede hypotheek nemen op je boeltje. Nooit, nooit. Niks ervan. Op mijn bedrijf geen hypotheek. En je bent twee termijnen achter. Dat weet ik, maar dat, dat, dat had ik met die, uh, met die beestermans geregeld. Ja, beestermans is weg. De bank heeft te maken met nieuwe voorschriften. En daar kan niet van worden afgeweken? Nee. Over ons wordt niet nagedacht. De boer kan de pot op, wij kunnen weer verrekken. Ach, je weet wel beter, Hidde. Niet rendabel. Ik zat vorig jaar 49 liter onder de norm. Ah, ja. 49! Is dat geen goede bedrijfsvoering? Jawel, maar in het geval van die lenen... Weet je wat, De ik... Vos? Ik leen maar ergens anders. En die uh, achterstallige termijnen, die krijgen ze als verlaat Sint Nicolas cadeau. Ik heb al zo vaak tegen Hidde gezegd. Pas op, kijk een beetje uit voor die De Vos. Maar Hidde is stront wijs in die dingen. Wil niet naar me luisteren. Maar die de Vos, die konkelt mij te veel met de hoge heren. Die heeft zijn babbel altijd wel klaar. Let op mijn woorden. Vandaag of morgen speelt hij de Judas. Maar ik hou me verder stil. Hey, ta. Kijk eens. Kijk eens, vrouw Govers. Kanijntje van me. Dat is een mooie. Dat is een hele mooie. Ja, yeah, dat dacht ik ook. Goed in zijn vet. Heet hij toevallig fijnhout van zijn achternaam? Zou het waarachtig niet weten, vrouw Govers. Toen ik hem vond, was hij de pijp al uit. <lacht> ja, nou, mannetje, het zou best kennen, ja. Ja, maar je moet toch uitkijken, touw. Als ze je grijpen, ben je nog niet ja. grijpen, vrouw Govers, mij grijpen. <lacht> Daar ben ik toch veel te mager voor. Ik ben niet te grijpen. Ga even zitten, touw. <lacht> Hoe is het met de vrouw? De vrouw? Ach, ja, die, die is met een tas vol naar de polier... Is. Rij nou eens. Hoeveel ik er had? Drie. Zeven. Zo. Ja, het zit een barstens vol. Rokertje, touw? Sla ik niet af, mevrouw Govers. Ik sla niks af als vliegen. En, en, en nou nog een glaasje erbij. Ja, vooruit. Nou, en mijn dag kan niet meer stuk. Proost. Proost, mevrouw Govers. Op de notaris, zullen we maar zeggen. <laughs> Oh, hey. Hoe kom jij hier? Nou, ik had even de tijd. Goh, kun je meteen kennis maken met mijn vader. Ga maar mee. Ja, hé. Hey. gaat toch nog wel door, hè, zondag? Natuurlijk. Maar dan niet. Ja, mijn vader. Vader, hm. dit is Eelco waar ik je van vertelde. Eelco. Zo, zo. Jij bent dus de zoon van Ozinga. Ja, ik ken hem wel. Ja, dat zal wel, ja. Gek op paarden, hè? Die ouwe heer van je. Ja, maar hij is weer bij Vriezen. Dat hebben we dan meer, ja. Je moet maar eens een balletje opgooien bij je vader, of hij hem wil kopen. Ja. Als ik hem zover kon krijgen... Volgende week heb ik een Amerikaan over. Die wil 100.000 gulden neerleggen voor een van mijn hengsters. man zit negen en half uur in het vliegtuig. En voor hoeveel verkoopt u? Wat dacht je? Nou, oké. Okay. Ik moet aan de gang. Ik laat Amadeus draven. Ik dacht dat hij al geweest was. Nee, ja, maar ik laat hem nog een half uurtje lopen. Het luie zweet moet eruit. Ik uh, zie jullie nog wel, hè? Ja. En? wat hm? en? Nou, hoe vind je? Oh, ja, aardig. Maar dat vind ik jou ook. Oh, oh niet hard van stapel lopen. Daar bedoel ik nog niks mee. <laughs> weet ik wel. Het is al goed. Zeg hem, hoeveel mensen heeft je vader nou in dienst? Vijf, daar hoeven ze met meegerekend. Mijn vader erbij en ik, met z'n zevenen dus. Ja, ja. Maar we hebben een stuk of vijf kinderen rondlopen die graag met paarden werken. En die doen dat gratis. Ja. En je moeder? Mijn moeder? Ach, die is hier weinig. Loopt de Veilingen af. Veilingen? Ze is gek op antiek. Notaris Fijnhout adviseert er. Fijnhout? Ja, ken je die dan? Of die ken? Ja, dat zou ik wel denken, ja. <lacht> Dag, oma. Frank, je zou je was nog even naar beneden brengen. Ja, maar ik moet Gabbe wegbrengen, oma. Oh ja, dat is waar ook. Ik vind het oneerlijk. Ja, Heerde weet wat hij doet, Frank. Ik vind het ook zielig, maar het is niet anders. Ja, maar dat beest doet niemand kwaad. De hond maakt de koeien bang. Dat scheelt in de melk. Ja, breng hem naar Anna, dan kan ik hem steeds opzoeken. Dat is goed, mijn jongen. Kom, Gabbe. Kom. Hé, He, nou heb ik nog zijn was niet. Nou ja, doe ik het zelf wel. Oh, die kinderen tegenwoordig. Vergeet ook alles, die jongen. Nou ja, ik ben zo bezig natuurlijk. Zo. Even de mand... Zo lag hier. Vast wat gebroken. Wat is dat nou moe? Probeer eens op te staan. ja Ben je niet goed wijs, man. Ze heeft vast wat gebroken. Ze moet naar het ziekenhuis. Ik bel de ambulance. Ja, doe maar touw. kom nou. Hou je taai. Het is niks. Het is heus niks. Je bent er zo weer bovenop. Ik heb zo'n pijn, jongen. U hebt geluisterd naar het eerste deel van Landleven, een hoorspelserie in zeven afleveringen, geschreven door Frank Hertsen en Dick Walda. De rolverdeling. Hidde Govers, Jan-Jaap Jansen. Moeder Govers, Lies de Wind. Tau Korwitsche. Wiebe Ozinga, Bernard Droog. Gaijtske Ozinga, Marianne Rector. Eelco Ozinga, Olaf Wijnands. De Vos werd gespeeld door Lou Steenbergen, Anna Keverling door Rick Nicolet, notaris Fijnhout, Jan-Anna Drent. Famke van Zalingen, Erna Bos, Piet van Zalingen, Hans Hoekman en Frank Hans Breedveld. Technische realisatie, Ton Prudon, Léon Dubois en Marcel van Eupen, de regie had, Heer Rommeler.